Tien uur, jobboot met het NOS-journaal. Bij de NAVO-aanvallen op Tripoli zijn volgens de Libische regering... zeker 29 mensen om het leven gekomen. De NAVO voerde vandaag de zwaarste luchtaanvallen uit op de Libische hoofdstad... sinds de acties elf weken geleden begonnen. Straaljagers vlogen laag over de stad en lieten meer dan 50 bommen vallen. Doelwit waren onder meer het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi en militaire installaties. De Libische leider reageerde strijdbaar op de luchtaanvallen. Kadhafi zei dat hij zal blijven vechten... en dat hij liever doodgaat dan dat hij zich overgeeft. Het Nationaal Historisch Museum krijgt vanaf 1 januari geen subsidie meer. Directeur Schilp zegt in de Volkskrant... dat staatssecretaris Zelstra dat aan het museum heeft laten weten. In mei werd geopperd om de instelling... in het leegstaande Paleis Soesdijk te vestigen. De museumdirecteur zegt dat daar volgens Zijlstra geen geld voor wordt vrijgemaakt en dat daarmee de basis voor de subsidie vervalt. Het museum was een initiatief van onder andere SP-leider Marijnissen en moest Nederland historisch besef bijbrengen. Over de standplaats was lange tijd gedoe. Het museum zou in Arnhem moeten komen, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Het voornemen van Zijlstra om het Nationaal Historisch Museum niet meer te subsidiëren wordt vrijdag in de ministerraad besproken. Er is verwarring ontstaan over de positie van de Syrische ambassadeur in Parijs. De nieuwszender France 24 zegt dat de ambassadeur live op de zender heeft gezegd dat ze opstapt uit protest tegen het geweld tegen de betogers in haar land. Ik leg mijn ambassadeurschap in Parijs per direct neer, zegt de vrouwenstem in het geluidsfragment. Kort na de verklaring ontkende de Syrische staatstelevisie dat de ambassadeur in Parijs opstapt. Frans 24 zegt het vaste telefoonnummer van de ambassadeur te hebben gebeld. Dit zou kunnen betekenen dat iemand zich heeft voorgedaan als de ambassadeur. Het weer. Vannacht overal regen. In het oosten kans op onweer. Morgen eerst nog wat regen, maar in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten droog en later af en toe zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 18 of 19 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, Martin Jool gaat alsnog naar Fulham. Een jaar geleden werd hij al door de Engelse club benaderd. Maar toen stond Jool nog onder contract bij Ajax, waar hij later ontslagen werd. Hij had een jaar geleden nog geen zin om te praten over Fulham. Het is in Engeland zo, als een trainer zoeken, dan hebben ze lijstjes. en uh, ja, dan, uh, dan moet je dit soort vragen bij jou beantwoorden. Dat was Martin Jol. Toen zometeen vertelt hij waarom het er nu wel van is gekomen. Feyenoorder John Dal Thomasson stop met voetballen. De geruchten gingen al en daarom zat de perszaal van de Kuip vol met Deense en Nederlandse journalisten. De eerste foto's zijn genomen. Nou, we zijn hier bij elkaar, zoals u weet, omdat... Uh omdat Tomasson uh, heeft gevraagd om een persconferentie te beleggen. Later het verhaal van Thomasson zelf. Het Nederlands elftal is van Brazilië verkast naar Uruguay. En donkere wolken pakken zich daar samen boven het elftal. Namelijk aswolken. Ja, heb je wat gehoord van die aswolk? Ja. Zullen we daar dan nou weer mee? Dat zeg jij het maar. Blijven? Ja, wat bedoel ik ben voetbaltrainer. En wordt er nou wel of niet gereden op het Formule 1 circuit van Bahrein? U hoort het allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Het Nederlands elftal is dus op een oefentrip... terwijl veel andere landen serieus aan de bak moeten. Bijvoorbeeld ook vanavond. Er zijn zes ek kwalificatiewedstrijden vandaag. En die Houtkamp heeft inmiddels lasogen, want die volgt ze alle zes. En die belangrijkste twee voor ons zijn twee in onze pool, hè? Ja, in groep E dus, groep van Nederland... waar Nederland na zes wedstrijden 18 punten heeft. Alles heeft gewonnen. En dan denk je, nou, dan ben je zeker van plaatsing voor het EK... maar dat is nog helemaal niet zo zeker, want zweden Finland. Vanavond gespeeld is Solna, 5-0 eh, voor Zweden dus. Drie keer Ibrahimovic, die kwam als invaller in het veld... na een klein half uurtje spelen. Scoorde in 20 minuten drie doelpunten achter elkaar... in één keer Bayerami. Die kennen we ook van FC Twente. En uh, 5-0, dus de overwinning van Zweden op Finland. Betekent dat uh, Zweden 6 gespeeld heeft, 15 punten heeft, maar 3 puntjes minder dan Nederland. En we hebben 11 oktober Zweden-Nederland nog op het programma staan. Uh, die andere wedstrijd waar je het over had, want Zweden-Finland is afgelopen. Uh, is uh, San Marino tegen Hongarije iets minder van belang. Uh, San Marino na 7 wedstrijden hebben nu 32 doelpunten tegen die keeper. En 0 voor, want het staat al 0-2. In het ja. voordeel dus van de Hongaren. En ja, en die, die Hongaren, even nog voor de duidelijkheid... die, die gaan ons niet meer inhalen. Nee, nee, nee. die hebben na vandaag zeven gespeeld... en twaalf punten, dus 6 punten achter. En dat uh, is uh, niet meer te doen voor de Hongaren. Dat is maar goed ook. Ja. Dus Nederland is in ieder geval tweede in deze pool. Dat is uh, heel prettig. Ja. Dan uh, speelde Duitsland vanavond de wedstrijd in groep A. De groep met onder andere België en Turkije... Uit in Azerbeidzjan. Altijd ja, lastig, zeg je dan. Dat, uh, nou, het was ook iets lastiger dan uh, men had gedacht. Uh, Bertie Vogts is trouwens de trainer van Azerbeidzjan. Maar daar laten meer over. Uh, Duitsland kwam uh, voor rust op uh, een 2-0 voorsprong. Deed dat goed onder andere door Gomez en door Euziel. Eu 0-1 na een half uur. En vlak voor Rust uh, Mario Gomez die uh, weer eens scoorde. En toen uh, leek het allemaal in de pocket. Een rustige tweede helft. Gebeurde heel weinig. Tot de 89ste minuut. Toen scoorde opeens Azerbeidzjan. En uh, wie anders dan uh, Moerat. Husseinov uh, maakte dat doelpunt. Mm -hmm. Een heel aardig doelpunt overigens. En toen werd het uh, nog spannend en hoopten mensen dat het op zijn zou gaat. Dat Azerbeidzjan misschien zelfs wel een uh, gelijkspelletje kon meepikken. Maar dat was ook uh, te veel van het goede. Want in de 92e minuut uh, maakte Duitsland het uh, helemaal af. Via André Schürrle. En dus uh, wonnen de Duitsers tegen Azerbeidzjan met 3-1. betekent dat Duitsland in groep A bovenaan staat. 7 gespeeld, 21 punten. Alles gewonnen dus. Tweede België, we hebben vrijdag België-Turkije gezien, dat gelijke spelletje. Tweede België, zeven gespeeld, elf punten. En derde staan de Turken met zes gespeeld en tien punten. Maar het feit dat Duitsland al geplaatst is, dat kan voor de Belgen uh, gunstig zijn, want die komen de Duitsers nog tegen in deze pool. Ja, jij noemde al Betty Volks, die speelde dus vandaag tegen Duitsland als de bondscoach van Azerbeidzjan. Hij kreeg de afgelopen dagen veel kritiek vanwege de slechte prestaties van dat land. Volks werd zelfs aangevallen tijdens een pestbijeenkomst. De kritiek op zijn functioneren doet volks niet veel, zo vertelde hij na de wedstrijd aan de Duitse televisie. Nein, das ist äh, normal hier. Hier hat der Trainer schuld. Äh, sie kennen sich nicht aus im internationalen Fußballgeschäft. Trotzdem äh, bin ich hier nicht als Trainer, sondern mehr als Entwicklungshelfer. Mhm. Der Verband weiß das. Die mhm. Spieler wissen das, die Vereine wissen das. Es geht nicht nur alleine um die Nationalmannschaft, es geht um den Fußball in Aserbaidschan. Mhm. Wir hatten gestern ein hundertjähriges Jubiläum im Fußball. Aber trotzdem müssen im Vereine und und so müssen auch die Trainer härter arbeiten. Nur eine Stunde, nur anderthalb Stunden Training am Tag, das ist zu wenig. Und die Spieler müssen noch härter angefasst werden. Denn gerade wenn es nachher um wenn es so um um wer gewinnt den Zweikampf, mhm. da war Deutschland immer ein Tick schneller. Mhm. Aber das ist okay. Wir müssen weiter hart arbeiten. Das werden wir tun. Bertie Volks die zegt dat de nederlaag natuurlijk te verwachten viel... van Azerbeidzjan tegen Duitsland. Uh, hij voelt zich meer een ontwikkelingswerker daar dan een coach. Op bijzondere uitspraak. Zijn spelers trainen daarvoor te weinig. Hij vindt dat het voetbal op een hoger niveau moet worden gebracht... en is daar vooral mee bezig met het voetbal in Azerbeidzjan dat daar zo'n 100-jarig jubileum vierde. Uh, nog drie andere duels dan. En die, zat er nog wat interessants tussen? Mm, Wit-Rusland-Luxemburg 2-0. Dat betekent wel dat Wit-Rusland in groep D... tweede staat achter Frankrijk. Eén puntje minder dan Frankrijk, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Dus wordt moeilijk. Een hele aardige wedstrijd was... Uh, en ook met zeer veel... Uh, uh, consequenties rond het veld. Bosnië-Herzegovina tegen Albanië. En dan denk je, ja, wat is dat nou toch voor een wedstrijd? Maar Bosnië was geschorst. En die schorsing is één week geleden... opgeheven. Op de tribune waren... er spandoeken met uh, Mladic. Uh, pro Mladic. Vanuit uh, Bosnië-Herzegovina. En uh, toen gingen de... Albanese Albaniërs gingen daar nogal uh, weer tegenin. En vechtpartijtjes en dat soort dingen. Dus dat gaat ook een staartje krijgen overigens is dat bijna afgelopen. Het staat 2-0 voor Bosnië-Herzegovina en het eerste doelpunt werd gemaakt door Haris Medunjain. Die kennen en we en nog. Die kennen we nog van AZ. AZ. Ja. Dus uh, dat is 2-0. En we wachten uh, gespannen af of San Marino uh, in staat is... om een doelpunt te maken, maken tegen Hongarije. En verder hebben we ook nog Faru-eilanden tegen Estland gehad. Overigens 2-0 voor de Faru-eilanden. Nou, dat is toch wel een verrassing, dacht ik. Ik dacht het wel. Ja. Nou ja, we, en een we, penalty we, gemist. ben oh, Benjamin, ja, dat ja, weet je alles. We, ja, die kennen <laughs> we. En we horen je straks nog terug. En die met Uitstrijd. de uitslagen van de wedstrijden die nog uh, bezig zijn. Is naar Martin Jol. Die heeft weer werk. Een half jaar na zijn vertrek bij Ajax heeft hij een nieuwe club gevonden. Jol gaat aan de slag bij het Engelse Fulham. Hij keert dus terug in de Premier League, want eerder werkte Jol al bij Tottenham Hotspur. Onderweg naar het vliegveld, bellend vanuit een taxi, vertelde Martin Jol vanmiddag dat hij graag weer in Londen aan de slag wilde gaan. Nou, ik heb gewacht op, uh, omdat ja, die Premiership die blijft toch trekken. Ik heb er een tijdje gezeten en ja, toch wat dingen voorbij laten gaan, omdat ik toch de hoop had dat er wat zou komen uit Engeland. Dat is ook gebeurd, maar niet uit Londen. Nou, toen heb ik nog even moeten wachten en toen uh, kwam Fulham ook weer uit. En uh, die spelen ook in Londen. En, ja, zo'n leuke, traditionele club. Ken, ik ken ze goed, vaak tegen gespeeld. Het is dus gewoon een, een leuke... Goede club, dus een paar keer gesproken met El Fajet en uh, de directors. Nou, toen hebben we het rondgemaakt. Ik ben heel erg tevreden. Ze zijn hardnekkig, hè? want uh, ze zaten natuurlijk een jaar geleden eigenlijk ook al achter je aan. Ja, en ook een half jaar geleden nog. Uh, nu ging uh, Mark Hughes weg zelf, dus toen uh, ja, was de weg vrij. Je zegt het is een uh, leuke club, maar kun je iets meer zeggen van het karakter van uh, Fulham... bijvoorbeeld in vergelijking met de Spurs? Nou ja, Spurs is het toch een grotere club, hoe je het ook bent of geert. Maar uh, hier gaan er 26 in, en Spurs gaan er 34 in. Maar qua fanbase en potentie is Spurs een grotere club. Maar dat wil niet zeggen dat voelen niet een, een hele mooie club is. Omdat het toch club is die al heel lang bestaat. Met het, waarschijnlijk het oudste stadion, Craven Cottage. Uh, van Engeland of van de Premiership. Ik ben er net geweest. Ja, daar nou, hadden toch die, die sfeer uit. Het is bijna ja ouderwets, het is, ze hebben nog die stoelen die honderd jaar oud zijn aan de ene kant, ja en dat uh, ja, ook uh, nog monumenten zorg ook nog, ja dat heeft toch wel wat vind ik. dan ga je toch terug naar echt de basics van het voetbal. Je zegt ik heb een paar keer gesproken met Alfayet, de beroemde mogen we wel zeggen voorzitter van de club. Wat verwacht hij eigenlijk van jou? Nou, hij verwacht gewoon dat we uh, een stabiele club blijft En dat is voelen natuurlijk zijn uh, voor dit jaar achtste geworden na, zeg maar, jezelf. Dus toen hadden ze problemen, maar die had bijna iedereen zo'n beetje in de premiership het jaar daarvoor. 12 geworden, maar heel goed in de Europa League. Ja, dat uh, gaat toch pijn doen. Uh, zoveel wedstrijden spelen. Dat hebben ze, en dat jaar daarvoor ja, dat zijn ze ja. met Roy Hodgson ook ja, iets verwachtiger geworden. Dus het is volgen. toch uh, een hele stabiele club. Alleen uh, de gemiddelde leeftijd is uh, 30 jaar. Dus het is ook het oud zelf van de premiership. En dat, uh, dat heeft een voordeel. Ik kan ook zijn nadelen hebben. Maar ja, ik vind... Uh, als je nou in Londen zelf kijkt, ja, of je moet daar buiten gaan, uh, in, in de Birmingham bijvoorbeeld is ook een goede stad, maar Londen, ja, ja. ja, ik heb er gezeten, het blijft toch een uh, fantastische stad. En, uh, ja, als je dan ook nog bij zo'n club kan, uh, kan werken, dan uh, ja, vind ik het goed. Ja, Je zegt al, het is een geroutineerd elftal, hè? maar inderdaad, veel spelers van uh, rond de 30 jaar, uh, Good Johnson, uh, Johnson... Bekende spelers die wij in Nederland kennen, zoals Dembele, die natuurlijk jonger is. Uh, Salcido. Um, is het wel misschien een opdracht om bijvoorbeeld uh, te verjongen? Ga je uh, versterking halen? Nou, verjongen, kijk, het is niet zoals uh, bij ons in Nederland. Dat ze zeggen, ja, je moet een 19-jarige op gaan stellen. Kijk, je kunt verjongen door van 32 ja, iemand van 24 te nemen. Maar goed, is dat echt verjongen? Maar het is wel zaken. Ja, je, je wil zo fit mogelijk zijn. De premiership, dat is toch een van de zwaarste competities ter wereld. Dus je heb fitte jongens nodig. Nou, deze gasten zijn fit, maar zijn toch wat aan de oudere kant. Dus ik denk dat we de komende 1, 2 jaar toch proberen om die gemiddelde leeftijd wat naar beneden te halen. Maar dat moet niet ten koste van de kwaliteit gaan. Maar wat kan er deze zomer? Mag je iets uh, kopen? Nou ja, ze staan niet bekend om, uh, om enorme uitgaven. Maar L4, uh, ja, dat weet je, die... Uh... Je zit ook niet op een houtje te bijten. Dus als we met iets uh, aantrekkelijks komen en hij ziet dat zitten, dan kan hij in een bui uh, ook zomaar zeggen ja doe maar. Want uh, ja, het is toch een ploeg Zamora, uh, Je hebt achterin Hagelund. Uh, Je hebt allemaal spelers lopen die toch ook... Uh, Zenderos. Niet van oppen, Zenderos, die niet van Appenijs spelen. Danny Murphy, Etou, noem maar op. Zit wel die bij Chelsea gespeeld heeft, beste ville vandaan komt. Dus kortom, het is gewoon uh, een club die, uh, die ervoor zorgt dat die gasten een goed leven hebben. En daar geven ze ook wat voor terug. Want ja, ook in de league hebben ze het zeker tweede helft van het seizoen heel goed gedaan. Maar uh, jullie mengen je niet in de strijd om bijvoorbeeld Wesley Sneijder? Nee, dat zeker niet. Maar dat, dat willen ze ook niet. Ze hebben eigen identiteit, de spirit is een van de belangrijkste dingen. De jongens die allemaal aan elkaar klitten, die ook al jaren met elkaar spelen. Dus als je iets doet, dan moet je goed uitkijken. Je kunt niet van alles en nog wat ertussen gooien. Nee. En dat doen we ook niet, maar natuurlijk zijn er spelers, goede spelers op de markt. en Misschien dat we er één of twee bijhalen. Nederlanders? Nederlanders. Ja, in Nederland lopen ook goede voetballers. Ze moeten kijken. Ja. Je hebt uh, Moussa Dembele daar lopen. Er was ooit ja. bij AZ een aardig duo, dat werd landskampioen daar. Elam Dawi en De Belen. Nu weten we ook dat Elam Dawi uh, bij Ajax weg mag. Uh, jullie kennen elkaar goed, dus dat lijkt me op zichzelf een abc ja, ging, uh, plumaal, uh, Nou ja, daar ging iedereen ook van uit. Ik vind een fantastische speler. Hij heeft in een half jaar natuurlijk, uh, geloof nog, topscorer ook. Wil hij eigenlijk niet meer speelde. Alleen bij Fulham hebben ze Zamora en niet Johnson. Dus ze hebben een heleboel nummer negen lopen. Dus ik denk dat dat uh, overbodig zou zijn. Ja. Ja? Maar als er een spits weggaat, zou hij dan interessant zijn voor Fulham? Ja. Nou ja, ik vergeet er nog een paar te noemen die ze ook nog hebben lopen. Dus ik denk dat ze zo'n zes zo zespits hebben. Dus ja, het is even niet de prioriteit, die positie. Maar ja, ik vind Manier is altijd uh, een aantrekkelijke speler. Dus uh, ja, als de kans zich zou voordoen en hij, mag, uh, en hij mag voor heel weinig weg, wat ik niet denk, dan zou het een optie kunnen zijn. Want uh, zoals gezegd, zeggen, Manier is natuurlijk een, uh, een go-getter. Martin Jol werd aan de tand gevoeld door Arno Vermeulen. Britse onderwerp, een Britse band. Keen was dat met Everybody's Changing. John Dal Thomasson speelde zijn laatste voetbalwedstrijd... op het WK van vorige zomer. Afgelopen seizoen stond hij wel op de loonlijst van Feyenoord... maar Thomasson kwam geen minuut in actie. Een chronische peesblessure hield de Deen aan de kant. Omdat de vooruitzichten nog altijd onzeker zijn... houdt Thomasson het voor gezien. Hij maakte dat nieuws zelf bekend in de Kuip. Het is nu de makkelijke dag... Volgens mij weet iedereen natuurlijk waar het om gaat. Uh, ik heb een beslissing genomen om te, om te gaan stoppen als voetballer. Uh, een heel moeilijk beslissing. Het is zwaar uh, geweest. Uh, heb ik natuurlijk met mijn familie doorgenomen. Uh, heel veel tijd ingestoken om de juiste beslissingen te, te gaan nemen. Um, als, je, als je een jaar niet bij de ploeg zit, uh, dan maak je... Maak je moeilijke tijden door. Dat is, uh, dat is niet makkelijk, zeker niet als voetballer. Iedereen uh, die, die, die voetballer ja. hebben gespeeld weet dat het de mooiste beroep van de hele wereld uh, En als je ziet de jongens de voorbereiding maken voor een wedstrijd en dan kan je niet spelen, ja, dat doet pijn. Doet echt pijn. Doet nog, nog meer pijn als je zondag op de tribune zit, eindelijk. Uh, zeker hier bij Feyenoord. En dat uh, je heel veel vragen krijgt. Ja, waarom speel je niet? Of hoe gaat het? En dan zie je ook dat Feyenoord finale minder seizoen draait. Ja, dan, dan komt het hard aan als, als, als grote liefhebber voor voetbal... maar ook een grote liefhebber voor, voor deze mooie club. Ik heb uh, anderhalf week geleden... Ben ik naar een van de beter dokter geweest in Nederland, Peter van Gouwen. Hij heeft me laten weten dat ik uh, minimaal nog drie maanden nodig heb... om überhaupt te gaan spelen. En niemand weet of dat voldoende zou zijn. Ja, dat is eigenlijk de trubbel. De trubbel uh, om, om, om te gaan stoppen. Ja, dan hoop ik, uh, dan weet ik dat ik iets nieuws ga beginnen. Het wordt allemaal spannend. Ik ga, ik word toegevoegd aan de, aan de staf bij Excelsior. Uh, de eerste bij Excelsior. En ja, dat bevalt me heel goed. Uh, ik heb met Simon en John Lammers gesproken. ja, uh, allemaal goede gesprekken gehad. En dat is een nieuwe, nieuwe stap in mijn carrière. Ik, ik wil heel graag trainer worden. Ik ben begonnen met de cursus uh, in Seist. De eerste twee bijeenkomsten ja, is af. Uh, dat is allemaal winnen. Ik moet natuurlijk heel veel dingen leren als trainer. Uh, maar ik, als speler heb ik veel meegemaakt. Ik kan wel veel dingen overbrengen naar, naar, de, naar de jonge gasten, naar de jonge spelers toe. En dat is een beetje mijn verhaal nu. Uh, en ja, als, als mensen vragen hebben, kan je rustig stellen. Hè? Je houdt van Feyenoord. Je zegt, ik zou over drie maanden wedstrijd klaar kunnen zijn. Waarom ga je niet in op het aanbod om uh, zonder salaris voor Feyenoord te spelen? Nou, om eerlijk te zijn, misschien fit zijn. Hè? Ja, en hoe groot is de kans? Uh, de dokter wist überhaupt niet of het mogelijk was. Toen hij begon het traject in september, zei hij ook ja, of je überhaupt fit krijgt. Nou, dat weet ik niet. Ja, dan moet je je voorstellen, als de dokter dit nee, weet, niet weet, ja, hoe moet ik dat weten? John Thomasson, na de zomerstop zien we hem terug als assistenttrainer van Excelsior. Terwijl van de Kuip dus verlaat, kiest Feyenoord-aanvoerder Ron Vlaar er juist voor om langer te blijven. Hij tekent een nieuw, driejarig contract. En dat Vlaar blijft, is een opsteker voor de nieuwe technisch directeur, Martin van Giel. We waren al een tijdje met Ron in gesprek. We wilden heel graag verlengen. Iedereen weet dat hij een aflopend contract had, in juli 2012. en uh, nou, Heel veel goede gesprekken, moet ik zeggen. In eerste instantie veel met Ron zelf, uh, die ik ook nog ken uit mijn AZ-periode van uh, jaren geleden. En daarna met zijn uh, zaakwarnemer Arnold Oosterveer hebben we eigenlijk gisteravond heel laat uh, overeenstemming bereikt over een uh, vernieuwing van zijn contract. En dat gaat nu lopen tot juli uh, 2014. Is er allemaal wel geld voor, denk ik al opeens. Nou ja, goed. We hebben uiteraard, zoals elke andere club, wel een salarisbudget. Gelukkig altijd nog. Helaas loopt het ook dit jaar iets terug bij, bij Feyenoord. Maar daar past Ron Vlaar prima in. Je hebt een kwartet, hè, eigenlijk. Die je wil vernieu ja, het is een kwartet. Ja. Je hebt er twee, De Vrij. Vlaar, dus defensief. Dan spreken we over Ver. Is daar belangstelling voor? Nou, voor FAIR is wel wat belangstelling, maar dat is toch wat minder concreet. Het zijn vaak geruchten. Uh, Jorginho, uh, Wijnaldum, daar, daar is veel meer belangstelling voor. Op dit moment althans, dan al kan het in de voetballerij uh, allemaal veranderen. Is belangstelling voor, uh, concreet en minder concreet. Uh, ja, je hebt het over een kwartet. We zijn heel blij dat we Stefan de Vrij en, uh, en Ron Vlaar hebben continu kunnen continueren. Dus dat, dat, dat is in ieder geval de basis. Dat zijn ook jongens, die, uh, jongens van de club Feyenoord... Uh, die enorm aanspreken bij de achterban. Dus daar daar zijn we content mee. En we gaan nu in alle rust gaan we de gesprekken weer oppakken straks. Dat zal ergens in de voorbereidingen zijn met Ver en Wijnaldum. Is niet te laat als ik even mag interperen. Nou, die jongens, één zit nu in Brazilië-Uruguay met het Nederlands elftal. En Leroy die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dus straks krijg je de voorbereidingen. Gaan we dat in alle rust oppakken. Maar dat zal iets van uh, toch nog wel wat langer gaan duren. We zitten niet in een eindfase of zo helemaal niet. Enige indicatie over Wijnaldum? Ik bedoel, je bent zo bekend in die voetbal, wil je weet hoe die, hoe die zaken allemaal lopen? Ja, maar ik, ik kan er geen indicatie op geven, nee. Hoe serieus moeten we het nemen dat er fans een beetje boos zijn op Feyenoord? Ja, dan doe je op die brief die de Feyenoordse supportersvereniging gisteren heeft verspreid, openbaar gemaakt... Ja, ik ben hier net vanaf 1 mei. Dat verrast mij dan een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben dan niet helemaal van op de hoogte wat er allemaal aan ten grondslag heeft gelegen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier fantastisch ben opgevangen door mijn collega's. De overdracht van informatie nog nooit zo goed is geweest bij een club waar ik binnenstapte. Dus ik had werkelijk geen seconde nodig om, om te wennen. En ik prima samenwerk met mijn collega's. Dus dat, ja, dat is mijn ervaring op dit moment en ook met de Raad van Commissarissen. Ja, dus ik, ik heb daar wel met, een beetje met verbazing naar gekeken. Het overwoord is vaak communiceren. Hè? Ga je praten met, met, met een afvaardiging van de fans? Nou, als het aan mij ligt wel. Ja, ik ben zeker uh, iemand van openheid en duidelijkheid en, uh, en transparantie. Dus uh, wat dat betreft heb ik geen enkel geheim. En, en ik, ik heb de indruk, mijn collega's ook zeker niet. Dus uh, wij staan altijd open voor communicatie. Dat zei de technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel, tegen Joep Schreuder. Sport kort. De Duitser John Degenkorp heeft de tweede etappe van de dauphiné Libéré gewonnen. HTC-renner Degenkolb was in finishplaats Lyon de sterkste van het peloton. Rob Ruig van Vakant Solij was met een elfde plaats de beste Nederlander. En de kazak Alexander Vinokourov is nog steeds de leider in het algemeen klassement. Vakant Solij heeft vier Nederlanders opgenomen in de voorlopige selectie voor de Ronde van Frankrijk. Wout Poels, Rob Ruig, Liebe Westra en Johnny Hogeland maken allemaal nog kans op deelname aan de Tour. Michaela Krajček heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi in Kopenhagen. Krajček versloeg de Amerikaanse Melanie Oudin met 6-1 en 7-5. En ze stuit nu op Lucy Savarova, de als vierde geplaatste Tsjechische. Serena Williams keert na een jaar afwezigheid terug op de tennisbaan. Ze heeft van de organisatie van het grastoernooi in Eastbourne een wildcard gekregen. Williams heeft vanwege een voetblessure en een longembolie geen wedstrijd meegespeeld... sinds ze vorig jaar Wimbledon op haar naam schreef. De bekendste golfer van de wereld, Tiger Woods, heeft zich afgemeld voor de US Open. Woods wordt al enige tijd gekweld door een blessure aan zijn linkerknie. Hij trok zich vorige maand nog terug van het Players Championship... nadat hij slechts negen holes had afgewerkt. En snowboarder Rocco van Straten krijgt binnenkort alsnog een WK-medaille. Op het onderdeel Big Air viel van Straten begin dit jaar op het WK net buiten het podium. Maar hij profiteert nu van een positieve dopingtest van de Canadees Zagary Stone. Die heeft toegegeven cannabis te hebben gebruikt. So many things I wanna do and Aim for the stars and land on the moon Give up time to make mistakes. <coughs> old Kid met Yes, No, Maybe. De grote prijs van Bahrein voor Formule 1-wagens... dat is ook een soort van Yes, No, Maybe... want het blijft de gemoederen bezighouden. De race die als eerste race van dit seizoen werd uh, afgelast... lijkt nu toch weer als laatste wedstrijd te worden toegevoegd... aan de racekalender. En dat willen de Formule 1-teams dan weer niet. Ik praat erover met Ronald van Dam, onze autosportmedewerker. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Uh, eerst maar even, waarom zijn die coureurs zo tegen? Waarom willen ze niet? Ja zegt Rubens Barrichello, een van de oud -gediende. Uh, Mark Webber, zijn collega, roept van... Uh, ja, het is helemaal nog niet uh, veilig in dat land. Uh, er gebeurt van alles. Uh, van nog steeds uh, doden naar verluiten. De kogels vliegen in het rond. Dus dat is niet echt een situatie waarin ik graag uh, wil racen. En bovendien, zo vindt Mark Webber, zou de Formule 1 dat ook niet moeten willen. Want daarmee wordt de sport eigenlijk zeg maar, een, ja, een instrument voor de, de regering al daarom aan te tonen. van Nee hoor, hier is niks aan de hand. Jullie kunnen gerust komen. Ja, maar wie willen dan wel... Uh, Bernie Ecclestone wil het eigenlijk wel. De FIA wil het ook. Uh, de vicevoorzitter Carlos Garcia is eind mei naar uh, um, daarheen geweest naar Bahrein en heeft met uh, diverse ministers gesproken, met, uh, nou ja, met uh, de organisaties die race moeten gaan, gaan organiseren en met lokale instituten voor mensenrechten. En heeft geoordeeld blijkbaar dat het allemaal wel je kan en veilig is. Maar er komen dus inmiddels wel weer allerlei tegenstrijdige berichten uh, zeg maar de kant, uh, onze kant op. En uh, nou ja, dat heeft het toch weer dat geleid onder, uh, onder de teams en, uh, en de rijders. Ja, jij zegt het al min of meer. Hè. Moet je überhaupt willen rijden in zo'n land, uh, los van je persoonlijke veiligheid? Het land staat zo ongeveer in brand. Maar, maar ja. wat, wat kan dan een reden zijn om het uiteindelijk toch te doen? Is dat puur geld? Uh, ja, in het geval huh. van, uh, van Bernie Ecclestone uh, zeker. Uh, hij is bovendien zeer goed uh, bevriend met uh, de kroonprins Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, om, oh, <laughs> om die naam maar eens een keer uh, te noemen. Ja, weet je, de Formule 1 heeft de laatste jaren uh, steeds meer uh, andere orde gezocht. Uh, denk aan, dat begon met Maleisië, maar denk ook uh, nu dan India, Bahrein, de Verenigde Arabische uh, Emiraten. Dat zijn landen die allemaal heel veel geld willen betalen, meer dan eigenlijk uh, de, de, de Grand Prix of de, de, de landen in Europa, de gevestigde orde. Om haar races te mogen organiseren. Dus Echelon wil daar gewoon heel graag heen. Om de sport nog, ja, nog, nog, nog beter neer te zetten in de rest van de wereld. En daar heeft hij veel geld voor over. En hij wil dus toch ja, zo'n zo land eigenlijk wel gewoon graag te vriend houden. Dus, uh, ja. dus als het even kan, uh, vindt men de VIA. Maar ook promotor Echelon. Gaan we daar gewoon heen. Ja, nou, dat veiligheidsaspect dat kan ik dan wel begrijpen als, uh, als coureurs uh, daarom niet willen. Maar dat het mensenrechten-issue wat dan nu ook weer de kop opsteekt... is dat niet een beetje hypocriet? Want er wordt toch wel veel meer gereden in landen... waar mensenrechten met voeten worden getreden? Heb ja. Punt. En dat is ook iets wat uh, Max Mosley, de, de oud-voorzitter van de FIA, ook zegt... Van dan, ...dan zouden er wel meer landen zijn waar je niet kan rijden. Ja. Maar de situatie in Bahrein is natuurlijk wel toch anders. Hè. Daar staat het land gewoon echt een beetje in brand. Kijk, in China is misschien ook niet alles uh, uh, zoals het zou moeten zijn, maar goed... Maar ah, horen daar wat minder over en dit is toch wel duidelijk een signaal dat daar wat aan de, aan de hand is de Arabische lente. En ja, weet je, als, als er nog steeds met rubberkogels uh, wordt geschoten op demonstranten, ja dan is het toch wel heel merkwaardig dat je gewoon zegt van... ...jongens, dan gaan we op 30 oktober gewoon even lekker in de ja. geest houden ja. en, uh, en laten we aan de wereld zien dat het allemaal wel meevalt. Ja, nou de grote baas Eckelstone die wil dat dus eigenlijk. Er komt dan nu protest. Heeft Eckelstone daarop alweer iets laten horen? Ja, hij heeft gezegd dat, hij, dat we de toch eens met z'n allen goed naar moeten gaan kijken. Hij stelt jo. nu voor om India, die eigenlijk naar 11 december was geschoven, die Grand Prix, om die weer terug te halen naar 30 oktober, op zijn oude datum. En om dan zeg maar, de Grand Prix van de Bahrein aan het eind van, de van het seizoen te houden. Als de situatie zodanig is dat het ook kan. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon ridicule. A, ah, hoe kun je nog op het laatste moment nog een race toevoegen? Hè? Stel je voor dat kampioenschap uh, misschien toch nog wel weer de laatste race wordt beslist. Ja. Hoewel ik dat niet denk met ja. de dominantie van Vettel. Maar ja, dat is sowieso al regeltechnisch volgens mij heel bizar. Maar ik denk dat je ook gewoon heel duidelijk moet zijn. Van, uh, is, is de situatie in zo'n land gewoon niet oké? Okay, dan moeten we daar niet willen zijn. Nee. Nou, jij, kent, jij kent het wereldje goed. Schat dit eens in. Hoe gaat dit aflopen? Gaat geld hier overwinnen? Er uh, schijnt uh, nou, dus nu een brief van de teams onderweg te zijn naar, uh, naar de FIA en ook naar uh, Ecclestone en naar de organisatie van Bahrein, dat ze daar absoluut niet willen racen. Gooi je het een beetje op logistiek en ook het feit dat je niet zomaar even kan schuiven met de kalender, dus probeer het nog een beetje een draai te geven, want het kan eigenlijk niet, maar uh, ja, ik denk wel nu met het gemorgen dat het ook niet gaat gebeuren. Het, toch ook heel uiteindelijk... simpel. het is toch ook heel simpel, als zij zeggen wij gaan niet, dan ga je toch gewoon niet? Nee, daar gaan ze ook niet. Alleen, uh, ja, dan, dan, dan uh, uh, lopen ze natuurlijk wel het risico dat misschien Ecclestone zegt van... nou, dan gaan we ook maar eens wat, uh, wat minder geld uit de prijzenpot uh, aan jullie uitkeren. Maar ik denk uiteindelijk, ook de FIA heeft nu alweer geroepen van... Uh, we gaan het nog eens opnieuw bekijken. Ik denk uiteindelijk dat alle partijen wel uh, ja, tot, uh, tot de conclusie komen... dat uh, uh, dit jaar maar even geen grote prijs van Bahrein moet worden gehouden. Ja, je blijft het voor ons volgen. Ronald van Dam, dankjewel. We blijven nog even uh, over sport en geld praten. Er is helemaal geen geld voor de Nederlandse handbalmannen. Het Nationaal Handbalverbond zit in zware financiële problemen. Misschien moeten ze gaan buurten in Bahrein. Uh, al het geld dat er nog is, dat gaat naar de nationale vrouwenploeg. De oranje mannen zijn daarvan de dupe. En het is zelfs onzeker of ze überhaupt kunnen beginnen... aan de kwalificatiewedstrijden voor de wereldkampioenschappen in 2013. Toen die mededeling de selectie bereikte... werd het een zware dag voor speler Mark Smets. Ja, eigenlijk een dag zoals we hem niet willen ja, doorbrengen. Een dag voor een belangrijke kwalificatiewedstrijd. Want uh, gisteren kregen we een uur voor de training te horen dat er volgend jaar helemaal geen programma zal plaatsvinden voor de, voor de aaploeg. En ja, dat zijn, iedereen was ontzettend kwaad en teleurgesteld. En zei: Hoe kan dat nou? En uh, dat, is, dat is onmogelijk dat je gewoon de herenkant. Uh, ja, Eigenlijk gewoon uh, min of meer laat doodbloeden. Want als je de A-ploeg geen kwalificatie laat spelen... en uh, ook de jeugd veel minder laat, laat, laat trainen... Ja, dan laat je gewoon alle talent wat je hebt, dat laat je gewoon liggen. Daar wil je niet mee werken. En dat is ja, voor iedereen echt uh, onbegrijpelijk. Hebben jullie zien aankomen? Uh, dit niet. Dit, dit heeft niemand zien aankomen. Het is de laatste jaren is het altijd duidelijk geweest dat er meer geld naar de vrouwen gaat dan, dan naar de heren kan. En daar hebben, we, daar hebben we ook wel begrip voor dat er een bepaalde scheve verhouding is binnen de bond. Omdat het aan de nou eenmaal makkelijker is om een aansluiting te vinden bij de top. Maar we hebben de laatste jaren bewezen dat we de goede weg zijn ingeslagen. De resultaten zijn eigenlijk goed. We zijn twee keer net niet gekwalificeerd voor een groot toernooi. En dan, je weet dat je met beperkte middelen een beperkt programma moet draaien. Uh, maar we hadden zoiets van, uh, we willen een nieuwe, we nieuwe weg, we willen deze weg willen we verder gaan. En uh, dan krijg je te horen dat zelfs uh, dat laatste beetje wat je hebt, dat dat ook wordt weggenomen. Dat eigenlijk de verhoudingen van uh, 70-30 naar 100% dames, 0% heren. En dat is natuurlijk uh, absoluut uh, onaanvaardbaar voor ons. Als dit het Nederlands elftal voetbal zou overkomen, dan is het land te klein en de omringende grenzen ook. Uh, maar hoe gaan jullie ermee om? Want het, het, het gebeurt met het hele handbalteam? Ja, we hebben natuurlijk uh, we hebben gezegd van goed, iedereen die contacten heeft naar pers en media en alles, ook goed, alles, uh, alles benutten, omdat ja, het moet gewoon gehoord worden binnen sporten in Nederland. En uh, dat dit absoluut niet kan. Dat binnen een bond gewoon een nationale ploeg uh, in de steek wordt gelaten. En, uh, dus iedereen heeft uh, ja, zoveel mogelijk geprobeerd om er uh, ja, een beetje rugparij aan te geven en een beetje druk op het NNV. Uh, uit te oefenen om zo ja, te proberen toch, uh, ervoor te zorgen... dat we een uh, kwalificatie kunnen gaan spelen volgend seizoen. En hoe frustrerend is het om niet serieus genomen te worden... en een beetje in een maling worden genomen door de bond? Ja, dat is absoluut uh, frustrerend. En het is eigenlijk de laatste jaren is het wel een beetje zo geweest. Maar we hebben toch altijd gezegd van... wij, uh, wij willen dit bereiken, we willen naar een grote... we hebben een ontzettend goede, goede ploeg. We, naar mijn mening hebben we de beste nationale ploeg... die er ooit is geweest in, in, uh, in de geschiedenis. En dit is gewoon een ploeg waar heel veel uh, potentie in zit. Ook de jonge jongens die nakomen. Dat is een ploeg die, die de komende 6, 7, 8 jaar makkelijk nog samen kan spelen. Dus ja, als je dit gaat weggooien, dan, uh, ja, dan denk ik ben je niet helemaal goed bezig. Dat zei Mark Smets tegen Vladel van Janowski. De komende week wordt er nog hard gezocht naar geld voor de Oranje Mannenploeg. Het handbalverbond heeft een week uitstel gekregen om de ploeg in te schrijven voor de kwalificatiereeks voor het WK van 2013. Voetbal vandaag. AZ heeft met de voetbalbond van Costa Rica afgesproken dat doerman Esteban de groepsfase van de Copa America mag spelen. Daarna moet hij zich weer melden in Alkmaar. Vanwege het drukke Europese speelschema en de afwezigheid van Sergio Romero wil AZ de doelman uit Costa Rica niet voor langere tijd afstaan. De Copa America is van 1 tot en met 24 juli in Argentinië. De Roemeen Mihai Nezu van FC Utrecht zal binnenkort worden overgebracht naar een revalidatiecentrum. Volgens clubarts Frank van Hellemond gaat Nezu elke dag een beetje vooruit. Hij brak een maand geleden bij een val op de training een nekwervel en verblijft sindsdien in het ziekenhuis. Hij heeft sinds enkele dagen weer een klein beetje gevoel in het rechtergedeelte van zijn lichaam en hij kan ook zijn rechterhand bewegen. ADO Den Haag heeft het talent van het jaar in de eerste divisie ingelijfd. Middenvelder Charon Cherie, Hij wordt overgenomen van FC Emmen. De 23-jarige Sherry kwam afgelopen seizoen 33 keer in actie voor Emmen... en scoorde daarin 9 keer. Hij tekent bij ADO een contract voor 2 jaar. Hagenees Ricky van den Berg zet zijn voetbalcarrière voort bij Spakenburg. Van den Berg had in eerste instantie een contract getekend bij FC Linde, maar leverde dat afgelopen weekend weer in. Het afgelopen half jaar speelde van den Berg voor Sparta Rotterdam, waar hij geen nieuw contract kreeg. Hij kwam eerder uit voor Heracles, RKC Waalwijk en natuurlijk voor Ado Den Haag. En de Nederlandse voetbalvrouwen waren vanmiddag in Aken niet opgewassen tegen wereldkampioen Duitsland. Oranje ging in de oefeninterland met 5-0 onderuit. Duitsland is in voorbereiding op het wereldkampioenschap dat eind deze maand ook al in Duitsland begint. Bonny Raid was dat met Nick of Time. Nog één wedstrijd en dan heeft Bert van Maarwijk vakantie. Bert Maaldering sprak in het centrum van Montevideo met de bondscoach. Blikte vooruit op de wedstrijd van morgen tegen Uruguay... en keek alvast een beetje terug op de trip door Zuid-Amerika. Nou, dat is heel wat anders dan Brazilië hier, hè? Ja, maar toch... Uh, ik had gedacht dat het kou was, althans, dat hadden ze me uh, uh, gezegd. Maar ik vind het nu wel aangenaam. Klaar nou, of acht... Ik denk dat het ietsje warmer is, maar het zet is waait nauwelijks. Dus ik uh, vind het wel een uh, beetje een vergelijkbare uh, temperatuur met wat er bij ons is. Een beetje thuiskomen? Nou, het, het gekke was gisteravond in het donker. Uh, reden we reden langs een hele chique wijk. Maar als je dan naar de straten inkeek, dan deed je dat wel een beetje aan Nederland denken. Ja. Ja, toch heel ver weg zitten eigenlijk. Ja, eigenlijk wel ja. ja. ja misschien nog wel heel lang trouwens hier zitten. <laughs> ja, niet te hopen. Ja, heb je wat gehoord van die aswolk? Ja. Zullen we daar nog weer mee? Dat zeg jij het maar. Blijven? ik, ja, want ik ben voetbaltrainer. Waar ook? Ja. Dat was je vergeten. Wat wordt dat uh, tegen Uruguay? Is dat nou heel anders dan tegen Brazilië spelen? Ja, dat denk ik wel, ja. Brazilië is een ploeg die, uh, die heel ongeconcentreerd oogt, maar dat, da, da, op dat moment zijn ze juist uitermate geconcentreerd. En Uruguay is een hele felle, fanatieke ploeg die dat vanaf de eerste seconde laat zien. Hoe beschrijf je Nederland dan? Nou, er zit er misschien een beetje tussenin. Hè? Ik bedoel, wij hebben ook uh, onze natuurlijke concentratie heel hard nodig. Ik bedoel, wij kunnen ons niet ver veroorloven om gemakzuchtig te beginnen bijvoorbeeld. En die Brazilianen die doen dat wel, althans dat lijkt zo... maar die hebben dan toch een bepaalde concentratie. En, en dat, dat, dat kunnen wij niet. Dus wij moeten het altijd, wat ik zeg, op zijn Nederlands doen. En we moeten heel alert zijn. Als ik het zo hoor, dan ligt Uruguay, Oranje, beter dan Brazilië. Nou, ik denk dat je tegen Brazilië heb je vaak... Is er schuilt het gevaar in dat je de, als je daarin meegaat, ja, dan is het een, juist een zwakte van ons. En als je, uh, tegen Uruguay moet je wel mee, want uh, anders loop je vanaf het begin achter de feiten aan. Het gekke is dat uh, Kleinland, en de laatste keer dat hier een Europese ploeg heeft gespeeld, is twintig jaar geleden. Ja, ik hou, ik hou dat niet zo bij, maar ik vind dat het wel... Is het apart? Ja, zeker is dat apart. Ik vind het ook wel leuk om een keer hier te zijn. Maar ik denk dus daarom ook dat hier mensen nog wel uh, naar dit duel uitkijken. Ja, dat lijkt mij ook. Alleen ik heb ook gehoord dat er uh, geloof tot nu toe 25.000 uh, plaatsen verkocht zijn. En er kunnen er ook 60 of 65 in. Dus ik ben benieuwd morgen. Ga je nog ingewikkeld doen over de opstelling? Of is het uh, toch wel een beetje wat ook tegen Brazilië in het veld stond? Nee, ik ga niet ingewikkeld doen. Dus? Ik ga niet ingewikkeld doen. heeft dezelfde mensen. Nee, dat weet ik. Dat kan ik niet zeggen. Maar dat zal niet heel veel veranderen. De verrassing in die opstelling de vorige keer was Strootman. Uh, hoe, hoe heeft dat gedaan, vind jij? Voor jullie misschien, maar voor mij niet. Uh, ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft, zeker de eerste helft. Hij had één, uh, één, één verkeerde paas, maar voor de rest vond ik dat hij uh, een prima volwassen indruk maakte. Zoals ik het eigenlijk had gehoopt. En in de tweede helft uh, had hij wat last van zijn knie, maar hij zat er ook wat doorheen, dat zag je. Dus ja, dat, dat uh, daar kan ik hem niet kwalijk nemen. Okay. Weet je al uit naar het eind van deze trip of uh, nog wel even zin in? Ik ben wel blij dat ik thuis ben. Ja. Oh ja? ja? En waar zit hem dat in? Ik ben gewoon altijd blij dat ik naar huis ga. De bondscoach was dat in gesprek met Bert Maldring. Bas Tichel is ook een Uruguay. Ja, Bas, de bondscoach is altijd blij dat hij weer naar huis mag. De spelers ook wel deze keer, denk ik, hè? Ja, cool. Zeker. Uh, ik heb ze de afgelopen dagen daar al een beetje over aan de tand gevoeld. En je merkt wel dat eigenlijk bij de meeste mensen in de selectie uh, toch wel... Nou ja, het is een beetje leeg. Lang seizoen gehad, zwaar seizoen gehad. en Ze hebben, ze hebben het echt naar hun zin hier, want ze vinden het hartstikke leuk. Het is gezellig met de selectie onderling. Maar ja, genoeg is genoeg. Ik heb ze nog een paar keer de vraag voorgelegd. Goh, als je nou mag kiezen tussen een vliegtuig naar Montevideo of naar huis, wat zou je dan doen? Ze ja. zeiden dat toch dat ze liever naar huis zouden gaan. Maar is het in die zin wat je zegt er al duidelijk bij, ze hebben het wel gezellig, ze hebben het naar nou hun zin... een beetje hetzelfde als toen die trip naar Australië, dat het ook voor de teambuilding heel goed is geweest, toch om het nog te doen? Ja, dat speelt zeker een rol. Um, een bondscoach wil dat ook graag, omdat je op deze manier toch op een andere manier kan kijken naar wat je selectie doet. Want je zit tien dagen op elkaar lip. Het is zwaar, je moet reizen, je bent in andere omstandigheden. In Rio was het 30 graden bij de laatste training. S'avonds stap je hier uit het vliegtuig en is het nog 5 graden. Dus je moet overal aan winnen en dat is heel goed. Je hebt wat nieuwe gezichten erbij. Die krijgen de kans om het weer een beetje aan te pikken. Dus dat zijn denk ik hele leerzame trips. Nogmaals, ook vooral om te kijken hoe naar al die nieuwe gezichten... die jonge jongens die mee zijn, hoe die zich houden. Ja, en dat doen ze goed toch? Dat doen ze hartstikke goed. Ik ben daar ook wel verbaasd over. Dat, dat zie je aan Strootman... Die natuurlijk bij FC Utrecht eigenlijk ook pas net speelt. Die hier gewoon meedoet tegen Brazilië. En ik sta, nou, het is een overwedstrijd. Dat is ook niet te vergelijken met als het er echt om gaat. Maar toch. Ja. Je moet het maar wel kunnen. Krul. Goed. Heel goed zelfs. En ook die andere jongens die ik op de training zie. En dan kijk ik naar Luc de Jong en Wijnaldum en zo. Nou, ik, ik vind dat uh, heel behoorlijk allemaal. Wat zegt dat nou? Zegt dat nou dat wij heel veel talent hebben in Nederland? Of zegt dat dat dit Nederlandse elftal misschien wel zoveel kwaliteiten in zich heeft... dat een paar nieuwe jongens daarbij dat dat gewoon mogelijk is? Dat dat wel aanpikt, aanhaakt? bij wel waar Ik denk wel dat wij in Nederland een aantal grote talenten hebben. Uh, je ziet bijvoorbeeld... Ik, ik, neem, ik noem nu Wijnaldum als voorbeeld... maar je ziet dat hij heel goed kan voetballen. En dat als je heel veel zeg maar, technische bagage hebt... dat je vrij makkelijk mee kan doen. En dat je, als je het talent hebt... je ook heel snel weer optrekt... aan zeg maar, dat niveautje hoger... waar je iedereen altijd over hoort bij de nationale ploeg. Ja. Uh, tegelijkertijd, dat zei ik net al... vergeet niet, als je naar wedstrijden kijkt... het is en blijft oefenvoetbal. En dat is echt een andere sfeer dan als het er echt om gaat. Ja, die wedstrijd van morgen wordt dat... Als, met als uitgangspunt een, een andere wedstrijd dan die tegen Brazilië. Je kreeg toen het idee dat iedereen hartstikke blij was. Zeker ook achteraf met een gelijkspel. Het lijkt me dat Oranje morgen per se wil winnen. Ja, dat zou ook wel logisch zijn, eerlijk gezegd. Hoewel, dat hoorden we net in het stukje van Bert Malmink al. Zoveel ploegen winnen hier niet. Uh, de laatste Europese ploeg was Duitsland inderdaad. Die wonnen hier 4-1. Ergens in de herfst van 1992. Moet je nagaan hoe lang geleden. Ja. Nou, moet je erbij zeggen dat het ook niet zo is dat die elke week ploegen uit Europa spelen. Maar toch, het is wel voorgekomen daarna. Ik geloof dat Uruguay in de laatste zeven jaar twee keer thuis verloren heeft. Van Brazilië een keer en van Argentinië een keer. Dus dat is wel een, uh, een sterke elftal. Ongelooflijk trouwens dat zo'n klein land, want er wonen maar 3,5 miljoen mensen in Uruguay. Ja. Zo'n aardige voetbalhistorie heeft en het zo goed doet. Maar dat geldt natuurlijk wel dat je als je een halve finale op een WK verliest. dat je dan uh, ja, een jaar later toch wel een beetje revanche wil. Ja. Uh, de opstelling, we hoorden daar net Bert en ik al even over tegen Bert van Marwijk, waarop van Marwijk dan weer op zijn van Marwijk zegt. Uh, ik ga niet ingewikkeld doen. Dat betekent, we krijgen dezelfde elf, of krijgt bijvoorbeeld Huntelaar nu toch een kans. Ja, dat is echt het enige wat wij hier ook nog als optie openhouden. Of hij verandert niets, of hij geeft Huntelaar de kans en geeft van persie rust. Maar dat lijken mij de enige twee opties. De rest staat, de rest staat ook goed. Dat heeft de rest tegen Brazilië laten zien. Nou ja, dan moet je zeker types als Strootman en Krul laten staan. Want die verdienen dat sowieso. Ja, um, ja normaal is het enige waar wij over twijfelen is wie de spits is. Maar ik zou het heel erg des van Maarwijk vinden om toch gewoon weer van Persie op te stellen. Want zo is hij nou eenmaal. Ja. Iedereen die in zijn beleving beschikbaar is en hoort bij een positie, die speelt daar. Punt. En krijgen wij Uruguay op volle oorlogsterkte. Met andere woorden doet de beste speler van het WK ook mee, Diego Forlan. Want die zijn natuurlijk in uh, voorbereiding op de beker van Zuid-Amerika. Dat is een uh, toernooi dat volgende maand begint in Argentinië. Dus ze zijn echt in voorbereiding daarop. Dat betekent dat ze wel echt met hun sterke helft al spelen. Dus inderdaad met Forland, met Suarez. En uh, nou ja, met zeg maar, de grote namen die we nog kennen van het, uh, het wereldkampioenschap. En dus dat, dat is natuurlijk wat linken. Dat, dat, zij moeten iets omdat ze zich willen presenteren, ook aan het publiek omdat ze namelijk gewoon uh, ja, in voorbereiding zijn op iets. Terwijl het voor ons natuurlijk een beetje uitbuiken is. Ja, maar wij willen ook wel heel graag, toch? Even laten zien dat we toen terecht gewonnen hebben. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat wij ook heel graag naar huis willen. <laughs> Jij ook. Nee, maar dat is, nee, nee hoor, maar dat... Kijk, ik voetbal niet. En dan is het wel wat minder zwaar. Maar als je hier echt... Uh, je proeft gewoon dat de speler... Het is het laatste kunstje, oké? Okay? We hebben nog 90 minuten. En uh, dan is het seizoen echt voorbij. Nou let op hè, trouwens, want ik zeg nog 90 minuten. Het kan in theorie ook nog zo zijn dat we penalties gaan nemen oh. morgen. Want er is een telecombedrijf uit Uruguay, sponsor van deze wedstrijd. Die hebben een enorme beker laten maken. En ja, als je een beker laat maken, dan moet er een winnaar komen... Hm. Dus als het na 90 minuten gelijk is, geen verlenging uiteraard... maar wel penalty's. En dan een hele mooie grote cup mee in het vliegtuig naar huis. Bas, dankjewel. Ja. We horen je morgen. Oranje ja. kent een uh, negatieve balans... als het gaat om wedstrijden tegen Uruguay. Van de vijf eerdere ontmoetingen won Oranje er slechts twee. Er werd uh, twee keer verloren in de jaren 20. Eén keer in 1980 op het toenmalige mini-WK. En de overwinningen die waren allebei wel belangrijk... want die waren allebei op een WK. Eerst in 1974 op het WK in Duitsland. Met 2-0 was dat toen... En met afstand de belangrijkste wedstrijd tegen Uruguay... die zit ons allemaal nog vers in het geheugen. Het was 6 juli 2010, de halve finale van het WK in Zuid-Afrika. Twee ploegen die klaarstaan, een scheidsrechter die klaarstaat. Het is Rafjan Irmatov, die uh, nog een paar dagen geleden... nog uh, goed genoeg werd bevonden om de wedstrijd... tussen Duitsland en Argentinië te leiden. En hij kijkt naar de kant. Bert van Marwijk staat in zijn coachvak. En dit is het begin van Nederland-Uruguay. Halve finale WK 2010... En het balbezit naar de midden uit is voor Uruguay. Robben moet een voorzet gaan geven met rechts. Dat lukt niet, maar hij krijgt steun. Snijder zet de bal voor. En daar is de doelman met één vuist. Maar dan staat Kuyper de tweede paal. Rammen, maar over. Ja, schieten lukt wel. Maar erin dus niet. De eerste mogelijkheid voor dit Nederlands elftal. En via de Zeeuw en de Snijder zou die bal naar de linkerkant kunnen. Maar de Zeeuw wordt weer aangespeeld door Snijder. Dan van Bronckhorst, Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hard schot. En die gaat erin. Het is van Bronckhorst! Het is 105 de e in het land. Die de bal er gewoon in rost voor 20 meter. Een goede aanval. Een uitstekende hand! En hij denkt ik schiet hem daar gewoon een keer in. De zit dan terwijl Cavani nu buiten spel loopt en Voor uh, Lan wordt aangespeeld. Oppassen geblazen. Voor Lan uh, op 20 meter van het, veld, van, van het doel en die schiet en die schiet hem weer in. Ja hoor, het is voor die scoort uh, zomaar van 20 meter. En ik denk dat Stekelenburg daar niet vrij uitgaat. Boeleroes, schouder van de middenlijn, Opgejaagd, oppassen, terug. Bal tekort. Bal tekort, daar zit Cavani tussen. Daar zit Cavani tussen. Maar het is ook Stekenburg die de bal heeft gepakt. Er wordt van ver geschoten. En dan wordt die bal in de doelmond gekoppeld door, uh, door Van Bronkhorst. Robben blijft aan de bal. Krijgt nog een tikje, maar blijft er altijd aan de bal. Geeft hem van de vaart. Van de vaart naar Van Persie. Van Persie, wat kan je? Hij geeft hem aan Sneijder, Die moet dan op de rand van het slaggebied misschien gaan schieten. Sneijder de bal wat aangaat. Oh, no! erin. hij zit erin. We staan voor. We staan met 2 in voor. Omdat Sneijder een bal op het doel schiet. Snijder, uh, helemaal naar de linkerkant van het veld naar Kuit. Kom maar met die 3-1, dan zijn we er vanaf. Komt die bal voor, dat is uiteindelijk het kopballetje van Robert. Oh, het is 3-1! Het is afgelopen voor het Nederlands helft Zin. Nederland op een 3 1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Dat betekent ook uitkijken nu met de vrije schot. Wel, Elia mee moet met de band. Dat is uh, schot. Oh, die gaat erin. Die gaat erin. Dat is link. Dat is gevaarlijk. Pereira schiet de bal er nog in. Die bal blijft buiten het bereik van Stekelburg. En zo wordt het nog 3-2. Komt nog een schietkans. Tussen vier man in. Oh. Het is uiteindelijk het voetje van Kuyt dat de bal het stadsgebied vooruit werkt. Maar opnieuw wordt die ingebracht. Er wordt gekopt. Nee, er wordt gemist. Cavani vanaf de andere kant. Dan. En dan zegt Van Bronkhorst: De weg is weg. En dat. Het is voorbij en we staan in de finale. Het Nederlands al staat in de finale omdat het met 3-2 wint van Uruguay. En morgen is er een nieuwe aflevering van Uruguay tegen Nederland. Ook dan trouwens met Bas en Jack. Vanaf 8 uur zijn we morgen op Radio 1, de wedstrijd vanuit Montevideo. Dan nog een keer terug naar Andy Houtkamp. En die voor de laatste twee uitslagen van het EK-kwalificatievoetbal van vandaag. Het leek een wedstrijd van niks. Maar ik ben nu toch wel heel benieuwd of de Vaudour-eilanden voor die verrassing hebben gezorgd. Ja, die hebben 2-0 gewonnen van uh, Estland. En uh, dat is knap. Dat is een tijdje geleden, een paar jaar geleden, dat ze voor het laatst uh, punten haalden. Uh, belangrijk voor Nederland was die uh, pool E met Zweden-Finland uh, 5-0 voor de Zweden. San Marino Hongarije 0-3. De 99ste wedstrijd op rij. Uh, EK en WK kwalificatie uh, waarvan er 97 verloren zijn en twee keer gelijk voor San Marino. Tegen Turkije was het 0-0 in 93. En 1-1 tegen Letland uit nog wel in 2001. Nederland eerste, Zweden tweede, derde Hongarije. Eerst volgende wedstrijd, 2 september. Nederland, San Marino in PSV-stadion. Dankjewel. En die morgen, als gezegd, zijn wij terug vanaf 8 uur met Uruguay-Nederland. Graag tot dan. De EHEC-bacterie heel Europa heeft het erover. Contra España, contra Andalucía en contra Almería. De vraag is ook of het alleen om komkommers gaat of ook om tomaten en sla. Eines Hamburgers, der zelf aan EHEC erkrankt was. Dat tau de boosdoener is die de EHEC-bacterie bij zich draagt. Zo'n partij, tau vindt dat er veel te veel paniek wordt gezaaid. Deze EHEC-virus niet in die waarde is. Paniek en paniek. Moeten we ons zorgen maken? De vraag is waar komt het vandaan en hoe verspreidt het zich? Dan wordt het gewoon een drama voor teelt- en handelsbedrijven hier in Nederland. Het aantal besmettingen met de EHEC-bacterie loopt nog steeds op. Voorzitter. Radio 1. Anders zit ik gewoon uit mijn nek te kletsen. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Met telefonie, televisie en breedbandinternet tot wel 120 mb. Stap nu over en krijg dat vier maanden gratis. Kijk op zigozakelijk.nl. En de zaak staat... NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook vanaf het Hollandfestival Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl. Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk en werk nu ook supersnel. En draadloos met de gratis wifi-modem.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 Hoogstaand buitentheater en verrassende kunst. 1 tot en met 3 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op cultuurzomermaastricht.nl Dit is Radio 1.